Wordt Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd beleefd, U bent demonstratrice van? Ah, van Lieselotte Haircoloring. Ja, zeker ken ik dat zeg. Dat is toch zo'n uh, doe-het-zelf kleurspoeding voor je haar? Oh, u wilt een demonstratie komen geven voor de dames hier in het bedrijf, begrijp ik. Ja, nee, maar dat is echt niet meer nodig, mevrouw van de Zonderzoethouder. Dat heb ik zelf al gedaan, weet u? Nee, nee, een Zeg. Toen wilde ik het een tintje donkerder hebben, hè? En toen had zo'n advertentie van u gelezen dat je het zelf kunt doen, dus ik dacht, wat let me? Weet u wel? Wat? oh ja, enorm resultaat, zeg. Overweldigend gewoon, als je dan s'morgens in de spiegel kijkt en je bent groen. Nee, ik zei groen. Ik was namelijk groen. Wat zegt u? Ja, nee, volgens de gebruiksaanwijzing moest het kastanje worden. Nee, dat heb ik ook nog even gedacht, dat u veel meer misschien meer de kleur van de bolster op het oog had. Maar dat zal wel niet, hè, want het begon al zo leuk te strepen, dus. Nee, te strepen, zo met rood en wit erdoor, het marmereffect, zeg maar. En tegen twaalf kwam er nog een tintje blauw bij. En toen was het dus het typische zuurstokpatroon, weet u wel. En het kleurde in de volgende dag langzaam via oud-roze, mosterdgeel en kogeltjesblauw... naar iets van een warme tint oranje. Wat? Oh, is dat uw bruin? Ja, dat wil ik niet afstrijden hoor... ...maar er zaten nog wel een paar van die grote ronde zwarte vlekken tussen. Ja, en het was zo'n allermerk gevoel zeg... ...om dat drie weken lang met een groot soort lieve heersbeest op je hoofd rond te lopen. Ja, en toen viel helaas opeens de herfst in dus. Nee, de herfst zei ik. Toen begonnen diertjes in winterslaap vermoed ik... ...want toen begon opeens alles te verdorren en uit te vallen. Mal hè? Ja, daar heb ik heel wat aan afgedokterd nog, hoor. En daar is het hele bedrijf hier ooggetuigen van geweest. Dus als u het nu nog eens komt demonstreren, dan weet u dat u van harte welkom bent. Ja, nee, dan niet. Dag, mevrouw van de Zonde Zoethouder. Geen goed zakenvrouwtje laat zich veel te gauw afbluffen. Klein, hoor, heel klein. Dat zijn hele kleine mensen. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen. Men? Wat zie je er weer smakelijk uit, zeg? Dankje. Goed gedaan hoor, leuk opgetast, allemaal. Smaakvol, ho, ho, ho. Daar zou ik best een onsje van lusten. <lacht> een twee hapskrekkertje vol, zeg. Hoor mij weer eens even de keer gaan zeggen: gewaagd weer, hè? Ja, echt iets voor mij. Waar hadden ik het over, geen onzin? Over kaboutertjes, dacht ik. Waarom? Nou ja, in ieder geval over hele kleine mensjes. Oh ja, dat ja, Bos, Kees Bosgraaf, klein, klein mens, klein Keesje. Als mens dus, zielig hoor. Wat heeft hij gedaan dan? Ja, maar bij bos, Kees, Kees Bosgraaf, klein Keesje. <laughs> die heeft dat weer even doorverteld. Mens, wat zie je er het uit, zeg. Dat hier, zeg, dat daar, ja, waardering hoor. Daar een borrelhapje van, zeg, <laughs> Daar lust ik wel een prikkertje vol van, eerlijk. Gewaagd weer, typisch ik weer, wat zei je, geen onzin. Uh, oh ja, wat had Bosraaf doorverteld dan? De, van mijn bijverdiensten, dat ik bijverdiensten zou hebben. Als wat? Als vuilnisman. Als, als vu vuilnis? Nee, als vuilnisman. Maar hoe komt hij daar nou bij? Om, omdat hij me gezien heeft. Als wat? Als vuilnisman. Oh, je was vuilnisman. Jazeker. Als bijverdiensten. Nee, voor zaken. Dat begrijp ik niet. Voor zaken, voor studie. Dat begrijp ik niet. Nee, Bos ook niet, Kees. Kees Bosra begrijpt het ook niet, hè. Die ziet mij daar rij als vuilnisman en die begrijpt dat niet, hè. Maar, maar die komt er wel achter. Dat het voor de zaken is. Jazeker. Die gaat dat straks een keer begrijpen. Als de bouw van een nieuwe vuilverbranding aan mij gegund wordt, bijvoorbeeld, en niet aan hem. Ik wil er iets. Kwestie van zakentactiek weer? Wat dacht je? Kwestie van. Uh, hoe je op zo'n pluk inschrijft, hè? <laughs> dat maakt nogal geen enig verschil, zeg. Dan kan je zeggen: hier is mijn prijs, en hier is mijn bestek, en je ziet maar stijl, klein Keesje. Bos dus, Kees Bosraaf. Of je begint met het stellen van de vraag: wie is dat? Wie is wat? Die vuilnisman. Hoezo? Als mens. Als denkende mens, als homo sapiens of hoe dat dan heet, hè. Wat is de mens achter de vuilnisman? Wat denkt hij, wat wil hij? Hoe is hij? Begrijp je wel? Eh, uh, ja. En hoe is hij? Hij is ontzettend onhandig. Oh, ja? Ja, ja. Als ik tenminste even afga op mijn ervaring met mijn collega's van gisteren, heel erg. Heel, heel erg. Onwaarschijnlijk onhandige mensen, die vuilnismensen. Eerlijk. kwade zeg. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik neem aan. Morgen, chef. Morgen, Lien. Daar, morgen, Bob. Daar, Terelle. Vraag het hem zelf maar. Wat, chef? Waarom jij en neef even zo onhandig zijn, Paul. Nee, je had het over je collega's van gisteren. Ja, dat waren mijn collega's gisteren. Het was een ongelukje, chef. Wat? Wat alles. Het was één groot ongeluk, hoor. Met al die knoppen knoppen Ja, aan die vuilniswagens, Lien, zitten nogal wat knoppen aan, zie. En hendels uh, en zo. En uh, zo, ja. En ik had wel zo'n stijve nek. Wat van? Van dat ritje. Met de vuilniswagen? Nee, met die windkijker. Die wat? Die windkijker. Ingenieur PWJ Windkijker. ja is uh, directeur van de gemeentereiniging, Lien. En daar heb je een ritje mee gemaakt. Ja. En daar kreeg je een stijve nek van. Ja. In de tocht gezeten? Nee, klem klem gezeten. In dat autootje, klein autootje, klein mannetje, klein autootje, maar gloednieuw benen. En ik kan het toch moeilijk weigeren, hè? die man is me opdracht geven. Ja? Ja, verleden week. Hij zegt, ik rij je even naar kantoor. Ik zeg graag, waar sta je? En rang eroverheen. Ik sloeg er lang uit overheen over dat autootje. klapabberen. Ik zag dat ik geen staan. Zeg: klein autootje, gloednieuw. Maar de bumper die hing aan mijn veters schrikkelijk zeg ja. en hij hij hij zag blauw van woede nee van zijn baard heeft hij een baard is een keel, ja baard is een keel, klein mannetje grote baard hè, van dat lange haar trouwens ook hè. net een vreemd klein langharig hondje eigenlijk die man hè met een baard dus hondje met een baard en dat schrikt dan natuurlijk hè dat dier. Hè, dat ziet zijn nieuwe auto even door mij onder de voet lopen dus die slaat zijn poot voor zijn bek die man hè en daarbij schiet ze baard in zijn keel. Hè. Die heeft er een kwartier lang staan blaffen, zeg. Klein blaffend hondje met de baard in zijn keel. Ja, en wat zei hij? Hij zegt: Geef niks, stap maar in. Tegen mij zegt, tegen mijn figuur: Geef niks, stap maar in. En kon je? Wat heb ik te kunnen? Bij een opdrachtgever? Nee, dat is lukt door het emerge. Ik worstel en ik stap in. Bo. Ik uh, was er niet bij, chef. Ik heb het niet gezien. Nee, alsof ik iets zag, zeg. Niet? Ik? Met mijn schouders tegen het dak en mijn knieën in mijn ogen. Ik zag niks, zeg. En dan zegt die hond met de baard naast je, gaat het? Ach, goed. En wat zei je? Ik, ik zeg, meh. Meh? Meh. Van waar mèr? Van, waar? Van de knak in mijn stembanden. Het enige geluid dat ik daar nog door kon persen met mijn knieën in mijn oren. Meh. En dan zegt die kleine naast me vrolijk... ...dan zal ik hem dan maar even op zijn staart trappen. Ja. Het ene hondenschangwinkel dat het andere op zijn staart wil trappen, zeg. Je moet het lef maar hebben. Nou, dat heb ik hem dan ook wel even gezegd. Ik zeg maar... Oh. En uh, ging het hart, chef? Of het hart ging vol. Ja. En merkte die man dat dan niet? Jazeker, die stond erbij te huilen. Waar uh, bij, chef? Bij de dealer van dat nieuwe autootje. Daar had hij maar, maar even naartoe gereden, als klacht dus... Dus die ook meteen neidig, die dealer. Neidig? Ja, natuurlijk. Als je net nog zo'n dinky toy staat te verkopen... en je vorige klant komt bij de showroom... zijn eerste, zijn beste passagier buiten kennis... en met zijn knieën in zijn oren als klacht afleveren. Ja, pijnlijk, chef? Zeer pijnlijk. Ik weinig aan te doen, man. Ik probeerde die man, die dealer, nog te helpen. Zaken mensen onder elkaar. Ik zeg met mijn heigende hoofd... door dat gehavende dag tegen die man, zijn klant... nog vaag iets van... Uh, voor de kleine man, echt geen gek wagentje, meneer. Maar overtuigend, nee. Nee, uh, we hebben met collega-ingenieur Windkijker toch al weinig fijn gehad, chef, wat u... Oeh, dat bij hem thuis bedoel je, oeh. oeh. Hm? Hou daar helemaal over op, zeg. Wat was dat dan? Dat was een ramp, zeg. Met dat kleine postuur van die man weer, hè. Begin van de week, wij komen daar een avondje met die man praten over de vuilverbranding. Dus wat doe je? Ja, wat doe je? Je bent aan... Om te beginnen, bel je aan, ja. Ja, ja, ja. Ah, ja. En dan gaat de deur open. Tot zover normaal. Ja, behalve als er niemand staat, zeg. Geen mens, ik zie niemand. Dus ik denk, moderne deurautomatiek zeker. Iets van binnen zonder kloppen. Dus ik loop maar verder. Ja. Ram. Ram? Ja, ram, klababberen. Je struikelde. Ik wel. Over de drempel. Ja, dat dacht ik ook. Dus ik roep blijf, maar hij zegt, ik ben er al. <lacht> Ik zeg waar dan, hij zegt onder uw linkerknie. Oh, Zo over de man heen geslagen, zeg niet gezien, klein mannetje, grote deur. Oh, verschrikkelijk zeg. Heel erg, en we zijn nog nauwelijks overeind, of daar belt Pol. Ja, wat moest ik anders, chef? Wat moest je anders, ik waarschuwde je nog, ik zeg val nergens over. Ja, dat bedoelde ik, chef, val nergens over, dan til je instinctief het been iets op, zie. Zie, ja, ter helle meneer tilt instinctief even het been op, zeg... Die schopt er even voor anderhalf miljoen aan opdracht... ...geven door zijn eigen gang heen. Ach, jee. En had hij zich bezeerd? Bezeerd? Die man, die wist niet meer waar hij was, hè. Die laveerde op handen en voeten over de tegels. Paul? Ja, en, en toen die knaap nog, chef? Nee, Veef? Hé, He, nee. Hetzelfde weer? Wel, nee. Was dat maar waar? Nee, die versiert het dan nog wel weer een haartje erger, hoor. Terwijl ik er voor alle zekerheid zelf binnenlaat, nota benen. En wat zegt meneer? Klaar en duidelijk. Goeie. Goeie, jawel, maar daar liet je er niet bij, man. Bij wat waar meneer niet, allemaal. Bij ingenieur P.W.J. Windkijker. Oh, dat is ja. Oh, dat is ja, ter helle. Wat denk je dat hij zegt? Wat zei je? Eh, ik, ik, zeg, ik, ga, ik zeg tegen hem: ga jij maar even naar plas, jij? Tegen die? Tegen dat malle hondje. <lacht> Met die paard. Dat bouwde er even uit, dacht ik. Dus dat geef ik nog een schopje onder zijn groepeerde staartje... en ik zeg, ga jij maar even een plasje Terwijl Ter helle, tegen de directeur van de gemeente Reiniging. Die schopt meneer even onder zijn staart zijn eigen tuin in. Met de opdracht plassen geblazen. Ja, ik zag dat niet. Nee. Ik zag daar een hondje in, en niemand. Ja, met een paard. Doe me dat toch een lol. Een hoofd met een paard. schaam je ook uit je kop. Nou, het kan toch een hondenhippie geweest zijn. Ja, hier. Ja. Oh, zeg, en alsof jij je zo fijn gedroeg met haar, met mevrouw Windekijker van achter. Waar? Van achter. Zijn vrouw. Mevrouw ah. van achter. Voluit. Ze is het meisje van achter, dus. Ja, en, en uh, van voren ook zo op het oog. Maar wat was er daarmee? Oh, dat was een ongelukje, zeg. Daar er kon, er kon niemand iets aan doen. Klein vrouwtje, dus ook weer klein mannetje, klein vrouwtje. Wat ik niet weet dus, hè. Dus hij krabt aan de deur, ik laat hem binnen. Hij gaat ons voor. En hij zegt bij de kamerdeur, mag ik je even voorstellen aan Til. Zijn vrouw dus, hè, getrouwd met het meisje Til van achter. En daar niet alleen? Nee. Dus ik ben naar binnen en ram zegt Klababberen weer. Oh, je struikelt over haar? Ja, nee, bijna. Maar die klauwt zich meteen met voor- en achterpoten om mijn been heen, zegt dat dier. Ja, nee, dat, dat dacht ik dus, hè. Mijn eerste reactie, een kat. Hè, dat is weer zoiets van euh, ik en dieren, hè, Die vliegen me altijd om mijn been, namelijk katten, hè. Dat ik sla daar krijg meteen met de volle hand zijn pruik van zijn valse hersens. Ah, uh, kat met een pruik. Ja, toen zag ik het ook, ja. kappen in de paardenstaart. Bestaat niet. Nee, verschrikkelijk zeg. En wat zei je? Ik zeg aangename kennismaking, mevrouw Windkijker achter. Nou, en toen, toen heb ik maar gauw mijn stijl van welke uitgelegd, hè. Dat ik zo'n bedrijf eerst wil leren kennen, vragen beantwoorden als... Wie is de mens achter de vuilnismens? En zelf een dag op de vuilniswagen, als het even kan, hè. En toen was het ijs dus meteen gebroken, gelukkig. <laughs> ja, ja. ja, zeg. Ja, ja. Dus jullie hebben echt vuilnis opgehaald? Ja, zeker, Vanmorgen, de vroegwijk, in de stralende giet, zeg. Ik als lader dus, pol achter het stuur en even er erachteraan... met de aparte grof vuilwagen. Ja, en dat is enig lief, met zo'n ah, kraan, weet ja. je wel, met zo'n grijper eruit... <laughs> en met allemaal van die hendeltjes. Maar dat is nog even een handigheidje, hoor. Ja, zeg maar, een onhandigheidje te hellen. Een van de eerste stukken grofvuil. ...die meneer op de grof vuilwagen hijst. Ik? Ja hoor, een middel. Ja, maar daarna had ik de slag ook meteen te pakken, oma oud. Ja, alle begin is moeilijk, chef. Nou, ja zeg. Dat hebben we daar ook wel even staan te demonstreren, hoor, Paul. Waar? Waar, -wa waar? Daar. Bij kijken voor de deur. Demonstratie even. Even het beste beetje voor de man laten zien dat het mijn menis is zo'n man als opdrachtgever laten zien met wie hij in zee gaat, figuurlijk gesproken. Nou, daar staat hij op dit moment wel even zijn zwemvest op te blazen, eigenlijk wel. Ja, verschrikkelijk zijn. wat een ellende. Ging het er niet naar wens? Ach ja, kijk, dat hangt er vanaf wat je wenst. Als je wenst dat de directeur van de gemeente reiniging ...smorgens vroeg in zijn pyjama voor het raam staande een nachtmerrie krijgt... ...ja, dan ging het wel naar wens, hoor. Nou ja, dan dus ziet hij toch ook eens hoe men dat logge materiaal op alternatieve wijze aanwenden kan. Ja. Te, terwijl we toch redelijk geoefend hadden, chef. Nou, begrijpelijk, Paul. Vijf lanen lang gaat alles goed. Die kassen toch half vol, de benen. Dus ik zeg, mensen, we gaan het erop wagen. Wat wagen? Bij die man voor de deur. Demonstratie geven. Die mag even de vlotte vuilnisploeg spelen, hè. De reclame maken voor de zaak. Dus ik zeg, attentie bij attentielui. Bandwindkijker even, hè. In een vlot tempootje de hoek komt. Daar en hal, laden dat vuil, vrolijke groet en voort. Vragen, nee, alleen. Ja, en wij even alleen, zeg. Ja, nou, dat moet jij nodig weer zeggen, Terrellen. Die moest weer gaan racen, hoor. Ja, mijn werktempo legt nou eenmaal aan de hoge kant, weet je wel. Kan je het je voorstellen, Zeg ik daar vrolijk op mijn treeplank, achterop. Pol met een matige gangetje rijden, nietwaar? Wie komt er als een krankzinnige achter me om de hoek omloeien? Met zijn grof vuilkolos? Ja, nee, maar dan gaat Koen eens opeens op zijn rem staan, oma'uw. Ja, omdat u met luider stemmen ho riep, chef. Ja, maar niet, niet tegen jou, tegen hem? Tegen het kind? Ik dacht dat ik verpletterd werd, zeg. Ja, maar ho is stop, chef. Ja, en boem is ho. Oh, verschrikkelijk zeg. En jij? Ik? Bevuilen vuilnis gat in. <tie> Ik had geen keus. Ik denk, dat jij het gat maar in. Ja, dat was zo'n raar gezicht, zeg. Het was net alsof hij met pensioen gaat, weet je wel. <lacht> en het had geen eens gehoeven, oma Al. Nee, nee, nee. Het had geen eens gehoeven, zullen we zeggen. Nee. Ah, een sterke arrivé was het niet, chef. Te de, de helle. De hel, het eerste wat die man op de vroege ochtend hoort... Grijzende remmen en grove taal. Ja, dat klonk, dat klonk heel eng, zeg. Dat holle brul van jou vanuit de stalen ingewanden van die vuilnisbak. Net zoiets van de oerkreet van de verschrikkelijke vuilnisman, weet je wel? Ja, ja, over vakmanschap gesproken. Als de man dan ontsteld over zijn vitrage komt kijken... ...het eerste wat hij ziet is een chef -veilnisman. Ken die zijn eigen vuile schat uit kon kruipen, zeg. Ja, Opgesierd met deeblaren en andere omwelsversmoedzoen, weet je wel. Ja, en dan probeer ik nog wat te redden, natuurlijk, maar. Slechte indruk uitwissen met modeldemonstratie, dus ik commandeer hem hier. iets op zijn grof vuilwagen te hijsen en hup, jawel hoor. Daar zwierde ik weer met mijn eerste grijper om een middel door de lucht. Ja, ik zag zo gauw geen andere grof vuil, oma Oog. Ja, dat is een tikje qua jongenswerk, knap. Dat moet jij zeggen, Pol. Met je gemier aan de hendeltjes. Ja, ik, ik wilde de heer Windkijker alleen even tonen... dat we ook reeds het kantelen van de trommel beheersen, chef. Uitstekend idee, Pol, Maar niet als er nog iemand op de treeplank staat, zeg. <lacht> kan je het je voorstellen, te hellen? Nou, niet helemaal, nee. Nou, ah, toen dacht die man toch zeker helemaal dat hij krankzinnig werd. Die ziet mij zijn vuilnis emmerledigen. Het enige wat die man... Vanmorgen al zinvol had moeten ervaren. die ziet vervolgens hoe neef Eve. koeltjes s'mans kleine autootje met zijn gretige gegrijperd op de grof vuilwagen hijste. Dat zei jij, dat zei jij zelf. Ik? Jazeker, jij stinkt de bulken van. die verinnerweerde kinderwagen is voor jou, man. Ja, die stond achter dat kleine autootje. die verinnerweerde kinderwagen. Oh jeetje. Ja, oh jeetje, ja. en dan roep ik, zet terug die auto, gauw. En hij is meneer buiten boord en laat hem als een steen uit zijn grijper vallen. Ja, je zei gauw. Ja, ja, alsof dat wagentje dat nog niet genoeg geleden had, zeg. Nou oh ja, toen stonden er twee van in de weer de kinderwagens bij elkaar. Ja, nou, nou, toen wist ik het ook niet meer hoor. Toen was ik ook aan het eind. Ik denk: spring nou maar op je twee planken, wuiven en wegwezen. Nou, en dat was dan het laatste wat die man zich in de stromende giet... voor zijn verbijsterde ogen te afspelen, zegt. Wat? Dat ik toen net dat trommelmechaniek in werking stelde, Wien? Dat die laadbak omhoog gelierd wordt van achter, je weet wel, hè? Dat het vuil naar voren gekanteld wordt, dus. Ja, met oma au wuivend op de achtertreet langs, weet je wel. Ja, kun je nog kantelen, kantel mee, hè, Paul? Bravo, hoor, leuk, apotheose van het deskundige toeschouwen. Het gehaast omhoog lieren... ...van de vrolijk wui de chef-vuilingsman. Ja, zeg, toen leek het helemaal wel een geluidswagen van de PSP. Als een beest, zeg, zag ik eruit als een beest. En toen volg ik dan wel welletjes, nietwaar? gauw nog maar... ...een paar van die plastic vuilingszakken erin gemieterd... ...en ik zeg, recht door recht aan naar de bel, mensen, en dan nokken we. Ja, ik ben bang dat collega-ingenieur Windkijker er toch niet bij zal laten zitten, chef. Dat vrees ik ook, Paul. Dan kan ik alleen maar... Oh, nee, nee, dat is Rinderman. Als je over de belt hebt, wel typisch weer. Een wel Biels, ik hoor morgen. Ja, ja. Ja, die is er lieverd. Wil je hem even? Ja, geef maar hier, de durf, dank je. Biels Ja, meneer Rinderman, attent van u dat u even. De... Wat ze nu? Navraag gedaan naar de verblijfplaats. Van wie zegt u? Van de heer ingenieur P.W.J. Windkijker. Zetten. Maar hoezo dan, meneer Rinderman? Hij wordt vermist? Oh, jeetje. Zijn vrouw, ja, mij bekend, ja, het meisje Til van Achter. Ja. Maar gaat u door, meneer man. Zij heeft er het laatst gezien toen hij vanmorgen vroeger het huis verliet... om te protesteren wegens het beschadigen van zijn wagen, zegt u. O, oh jeetje. Hé, hey, moment even, meneer de man. Het kind hier zegt, o, oh jeetje. Moment even. waar o, oh jeetje? Ja, nee, ik dacht namelijk dat jij alleenig maar dreeg, weet je wel. Dat ik dreeg? Dat ik dreeg? Waarmee? Nou, vlak voor wij wegreden, ja? toen jij hem even zo boven de wagen hiel. Toen ik wie boven mijn wagen hiel? Nou, die windkijker. Wanneer in vredesnaam? Nou, in die stromende giet, vlak voordat we daar wegreden. Maar wie, maar wie is er hier nou een beetje daaps? Vlak voor wij daar wegreden... ...heb ik bij mij weten alleen nog even gauw zo'n plastic vuilnisvat... ...zak in, in de gat gesmeten. Nee, nee, nee, het was geen plastic vuilniszak, het was een plastic regenjas. Die droeg hij namelijk, hij kwam het verhaal halen. Oh, oh, dat kleine mannetje weer. Ja, en ik dacht dat jij alleen nog maar dreeg. Ik dreeg helemaal niet, ik dreef, ja... Ik dreeg niet. Ik bedoel, groot. De, hallo, hallo, ben u er nog, meneer Ritterman? Nee, maar het laatste is opgelost hoor, Het blijkt namelijk, uh, Ritterman, ik bedoel, een uh, misverstand, uh, ik bedoel, uh, dat het een misverstand is, blijkt meneer Ritterman. Het blijkt namelijk dat de heer Inzitio Windkijker zich ter belt bevindt. Begrijpt u? Begrijpt u niet? Nou, kijk, daar hebben we hem gestort. Kijk, nee, ik denk niet, ik de Het was Biels -en Co, een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal. U hoorde de stemmen van Co van Dijk, Fiet en Frans Koster en Mathé Verdaasdonk. De regie had Jo Fischer junior. Het was een herhaling van 28 februari 1972.